Hallo en welkom terug bij de geschiedenis van de Romeinen, aflevering 54 Een offer aan Venus. Drie weken geleden zagen we dat Caesar thuis kwam na zijn veroveringen in Gallië. In afwachting van een groot bloedbad in de Marius- en Sula-stijl vluchtte Pompeius en de rest van de politieke elite om in het oosten een groot nieuw leger bij elkaar te rapen. Met de bedoeling Caesar over een tijdje weer uit Italië te verjagen, dan wel te doden. Een bloedbad kwam er niet, want Caesar had als binnenvallende macht behoefte aan legitimiteit. We zagen dat de Pompeiaanse troepen bij Corfinium onder Domitius Caesar's mildheid ontvingen toen ze zich overgaven. Ook de Italische gemeenschappen die hij onderweg onderwierp, die kregen een vergelijkbare behandeling. Ook in de stad bleef het bloedvergieten beperkt. Een bekende uitzondering op deze houding was een incident met een volkstribune. De tempel aan de god Saturnus, een van de blikvangers voor wie tegenwoordig naar het Forum gaat, diende naast als heilige plek. Ook als opslagplaats van de schatkist van de Republiek. Caesar had geld nodig voor zijn strijd om de heerschappij en ging naar de tempel om het op te halen. Op de trappen werd hij echter tegengehouden door de volkstribune Lucius Caecilius Metellus, die ongetwijfeld achtergebleven was om de belangen van zijn familie te behartigen in hun afwezigheid. Metellus weigerde Caesar doorgang te verlenen. Normaal gesproken zou een dergelijke interventie betekenen dat Caesar de tempel niet zou betreden om het geld op te halen, maar Caesar besloot hier anders. Er werd die dag geen tribunebloed vergoten, maar Caesar liet zijn tegenstander wel duidelijk merken dat hij er niet op moest rekenen dat het zo zou blijven als hij niet snel opzij ging. De tribune bond in en Caesar nam de schatkist mee. De volgende stap was richting Spanje, waar twee Pompeaanse generaals zich met hun troepen ophielden. Caesar kon het niet gebruiken dat hij straks vanuit Griekenland en Spanje zou worden aangevallen. En als hij zou kiezen om Pompeius in het oosten op te zoeken, wilde hij er zeker van zijn dat zijn rug gedekt was en hij zich geen zorgen hoefde te maken over de vraag of Pompeius mannen Rome zouden innemen terwijl hij weg was. Daarnaast hadden de generaals in Spanje een behoorlijke schare soldaten die Caesar zelf goed kon gebruiken. Dus stelde Caesar Marcus Aemilius Lepidus, een man die later nog een rol gaat spelen in ons verhaal, aan het roer in de stad en ging naar Spanje. Met ongeveer 30.000 manschappen kwam Caesar aan in Spanje, met de bedoeling de daar aanwezige troepen even op te rollen en mee te nemen. Dit viel allemaal wat tegen. Want de vijf legioenen die daar gelegerd waren, verweerden zich kranig tegen Caesar. Na enige tijd besloten de gemeenschappen in de omgeving dat ze Caesar beter konden steunen, in de hoop dat hij ze goed zou behandelen. Ze weigerden de Pompeaanse troepen steun en provisies en brachten ze daarmee in de problemen. Caesar zette zijn kamp naast dat van de vijand om te voorkomen dat ze konden vluchten. Binnen de kortste keren ontstond er een contact tussen de twee kampen, waar soldaten van het Pompeaanse leger zich melden bij Caesars kamp om samen met zijn soldaten te klagen over het lot waar ze allemaal aan vast leken te zitten. Niemand wilde tegen andere Romeinen vechten, maar Caesars mannen hadden tenminste een generaal die begaan was met zijn troepen en hen rijk maakte. Caesar liet toe dat de vijandige troepen de deur plat liepen bij zijn kamp, maar de commandanten van de vijand hard ingrepen wanneer het gebeurde. Hierdoor won Caesar meer en meer aanzien onder de troepen in de regio. En toen uiteindelijk ook de commandanten zich overgaven en Caesar de legioenen ontbond, sloten velen zich meteen weer bij hem aan. Met een veel groter leger dan hij aankwam, vertrok Caesar na een paar maanden weer uit Spanje en keerde terug naar Italië. Terug in Italië hadden Caesar's bondgenoten de morrende bevolking rustig gekregen en stelde ze Caesar aan als dictator. De vorige keren dat er iemand dictator was in de stad, leidde dat tot grootschalige slagpartijen. Caesar liet zich daar niet toe brengen en gebruikte zijn positie om graanleveranties. En staatsfinanciën weer onder controle te krijgen, tot de blijdschap van de mensen die niet gedood werden. Toen hij daarmee klaar was, legde hij zijn positie neer en stelde zich succesvol kandidaat om weer consul te worden. Uiteindelijk was dit alles wat hij wilde. Als consul besloot Caesar niet in Rome te wachten tot Pompeius terug zou zijn. In het oosten was Pompeius bezig een groot leger samen te stellen, met soldaten van al zijn bondgenoten uit de tijd van Mithridates. Caesar kon wachten tot Pompeius dat leger over de Adriatische Zee zou voeren, maar slimmer was waarschijnlijk om er nu heen te gaan. Daarom nam hij zeven legioenen mee naar Brundisium en nam de boot naar Epirus, aan de andere kant. Dat was tenminste het plan. Tot aan Brundisium ging dit prima. Er was er niemand die hem een in de weg legde. Maar daar aangekomen bleek dat Pompeius al had ingeschat dat Caesar misschien wel de oversteek wilde maken. Honderden slagschepen blokkeerden de Adriatische Zee. Deze vloot werd geleid door iemand die geen enkele moeite zou hebben zichzelf te motiveren tot het uiterste te gaan. Marcus Calpurnius Bibulus, Caesars ondergesneeuwde collega als consul in aflevering 48. Een tweede complicerende factor voor de oversteek van de zee was dat het midden in de winter was. De zeeën zijn in die tijd van het jaar niet alleen koud, maar ook onrustig en dus gevaarlijk. Caesar had zeven legioenen, plus nog duizenden volgers om aan de overkant te zetten. En dat kon simpelweg niet, meende Bibulus. Volgens Bibelus was Caesar niet zo roekeloos om alles te riskeren om meteen de Adriatische zee over te steken. Zeker als je bedenkt dat Caesar maar genoeg schepen had om de helft van zijn leger over te laten steken. Om alles aan de overkant te krijgen moest hij dus twee keer op en neer. Zoiets zou hij zeker niet doen. Caesar was zo roekeloos om alles te riskeren om meteen de Adriatische zee over te steken. Hiermee verraste hij Bibulus volkomen. Maar uiteindelijk betekende dit dat Caesar met zijn halve leger aan de overkant midden in de winter in vijandig gebied een kamp moest opzetten. Toen de schepen terugkeerden om de rest van het leger op te halen, wist Bibulus de organisatie wel op poten te zetten. In de ijskoude waters wist hij te voorkomen dat het tweede deel van het leger van zijn vijand kon oversteken. Waar Caesar's tweede hels omdraaide en terugging naar Brundisium, zat Caesar in een moeilijke positie. Bibulus, die eindelijk een succes haalde tegen Caesar, overleed korte tijd later. Bronnen melden dat hij omkwam door zijn motivatie om Caesar tegen te werken. Hij gunde zichzelf geen rust en weigerde de taken te delegeren, waardoor hij zichzelf letterlijk doodwerkte. Gelukkig voor Caesar had zijn ondercommandant Marcus Antonius, die de leiding had over het deel dat niet kon oversteken, hetzelfde militaire handboek als Caesar gelezen. Gelukkig is met de dappere. Een tweede poging om de Adriatische Zee over te steken, die lukte wel. En Caesar zat nu met zijn hele leger in een benade positie. Pompeius had goed gezien dat Caesar de zee wel had kunnen oversteken, maar dat het voor hem moeilijk zou zijn om zijn troepen bevoorraad te houden. Met zijn netwerk aan cliënten en vrienden uit zijn eerdere periode in de regio had Pompeius dat voor zichzelf goed op orde. Daarom besloot hij voorzichtig te zijn en geen onnodige risico's te nemen met zijn geniale tegenstander. Pompeius besloot te wachten. In de positie waar Caesar zich in bevond, was het eerder vechten tegen de honger en de ontberingen dan tegen Pompeius en zijn leger als het aan hem lag. Vroeg of laat zou Caesar zich dan moeten overgeven. Als Caesar nog zou beslissen om te volharden, dan kon Pompeius zich niet voorstellen dat zijn weldoende leger de uitgehongerde en uitgeputte troepen van zijn rivaal niet zouden verslaan. Zo bleek ook dat een vroege uit de kluitengewassen schermutseling bij Diracium uitliep op een overwinning voor Pompeius. Caesar en zijn troepen werden gedwongen te vluchten naar een kamp. Pompeius besloot echter niet te volgen, omdat hij de zaak niet vertrouwde en bang was voor een list. Toen Caesar dit vernam, zou hij in zijn kamp hebben gezegd: vandaag had de vijand gewonnen, als ze een aanvoerder hadden die een winnaar was. Na het Irakium besloot Caesar dat Pompeius gelijk had dat hij niets kon doen als hij niet radicaal het initiatief nam. Daarom leidde Caesar zijn troepen naar het binnenland en viel in Noord-Griekenland Pompeius' bondgenoot Metellus Scipio aan. De tactiek was duidelijk, Caesar wilde Pompeius die kant op krijgen. Pompeius kon dat doen, maar hij kon ook heel iets anders doen. Als hij namelijk naar Rome zou gaan, zou er niemand zijn om hem tegen te houden en zou hij de macht zo kunnen oprapen. Toch besloot hij Caesar te volgen, want de problemen zouden pas afgelopen kunnen zijn als Caesar definitief verslagen was. In de buurt van het plaatsje Pharsalus kwamen de troepen van beide generaals tegenover elkaar te staan. Caesar had zijn kamp vlakbij dat van Pompeius geplaatst en probeerde een confrontatie te forceren. Omdat Pompeius de bevoorrading en de communicatie van Caesars leger grotendeels onder controle had, was Caesar van mening dat hij zo snel mogelijk een veldslag zou hebben. Zijn troepen waren veel ervarener dan die van Pompeius, maar ook ouder en minder bedeeld in eten en andere voorraden. Langzaam maar zeker zouden ze zwakker en minder gemotiveerd worden, dus was het zaak een doorbraak te hebben voor de problemen te groot werden. Pompeius wist dit en weigerde elke dag de strijd aan te gaan toen Caesar de mannen in gevechtformatie voor de poorten van zijn kamp plaatste. Hij had alleen een groot probleem omdat zijn achterban zijn visie niet deelde. Pompeius' leger was ongeveer tweemaal zo groot als dat van Caesar en had veel meer cavalerie en de steun van de meeste gemeenschappen in de regio. Nu was de tijd om toe te slaan. Dat Pompeius zo draalde, dat was omdat hij verslaafd was aan de macht om mensen rond te commanderen, werd hem verweten. De tijd voor actie was gekomen. Pompeius had grote twijfels bij de plannen van zijn gevolg. Hij kon maar tot op zekere hoogte weerstand bieden, en wat in zijn ogen niet de juiste beslissing was. Toen ook zijn soldaten begonnen te morgen omdat ze vreesden dat ze dit jaar de Toscaanse vijgen niet mochten proeven, omdat ze niet naar huis konden, nam de beslissing zichzelf. Daar, bij Pharsalus, zou het lot van de Romeinse Republiek bezegeld worden. Toen Pompeius bekendmaakte dat hij de volgende dag de uitdagingen van Caesar zou accepteren, was de reactie in beide kampen euforisch. In Caesars kamp waren de soldaten vooral blij dat ze nu eindelijk konden vechten tegen een vijand die ze konden hebben in plaats van de koude, honger en de ontberingen. In Pompeius kamp was het gevecht niet het gesprek van de dag, maar de situatie in een wereld naast Caesars onherroepelijke nederlaag. Hoewel er nog niet gevochten was, ruzie de senatoren in het kamp al over wie straks Caesar kon opvolgen als hoge priester en hoe zijn bezittingen zouden worden verdeeld. Niemand dacht na over de vraag of ze wel zouden winnen. Niemand, behalve Pompeius zelf. Pompeius was zeker niet zeker van zijn overwinning, omdat hij wel kon inschatten waar Caesar toe in staat was. In de nacht voor de strijd droomde Pompeius dat hij in Rome was en een tempel aan Venus de overwinnaar beide. Dit maakte hem al helemaal nerveus, want hoe mooi het vooruitzicht ook mogen lijken, Caesar's juli-familie voerde haar afstemming terug naar precies die godin. Op de dag van de veldslag zetten Pompeius en Caesar hun legers tegenover elkaar. Beide heren bemanden hun rechterflank en zouden elkaar dus niet direct tegenkomen op het slagveld. Pompeius besloot een poging te wagen en Caesar's tiende legioen op de rechterflank te overrompelen, door zijn volledige cavalerie onder leiding van Labienus daar neer te zetten. 7000 tegen 1000 man moesten succes kunnen opleveren. Doel was om deze horde gewoon over de rechte vleugel van Caesar heen te laten walsen. Caesar zorgde ervoor dat het Tiende Legioen niet alleen was bij het opvangen van de charge. Om zijn elite troepen te ondersteunen, posteerde hij 3000 manschappen, gewapend met speren, uit het zicht van de vijand achter zijn rechte vleugel. Zij kregen als taak om de Pompeiaanse ruiterijen aan te vallen wanneer zij stonden te vechten. Normaal gesproken zouden infanteristen met speren cavalerie te lijf gaan door speren te werpen of ze te gebruiken om de paarden te verwonden of te doden. Dat gaan we nu niet doen, beval Caesar. De soldaten kregen hele specifieke instructies voor de manier waarop ze terug moesten vechten. Caesar had vernomen dat de vijand niet alleen hooghartig was en iets te zeker van hun winst, maar ook dat de ruiterij veelal bestond uit ijdele aristocratische mooiboys die nogal bezig waren met hun uiterlijk. De instructie was als volgt: steek de speren richting de gezichten van de ruiters. Toen de veldslag begon, was de eerste belangrijke stap inderdaad de charge van Pompeius' linkerflank. Deze werd opgevangen door Caesar's cavalerie. Maar die begon al snel te verliezen, zoals de verwachten viel gezien de aantallen. Toen Caesar's reservisten zich in het strijdgewoel wierpen, keerde het tij. De instructies om naar de gezichten te steken werkten uitstekend. Niets blijkt zo demotiverend voor een ijdeltuit dan dat naast hem andere ijdeltuiten gruwelijk verminkt werden door een speer in het gezicht. De moraal van Pompeius' linkervleugel brak compleet en binnen de kortste keren vluchtten Lamienus' mannen weg van het slagveld. Caesar liet zijn troepen onmiddellijk ook Pompeius' centrum vanaf de onverdedigde flank aanvallen. Ook het centrum brak, waardoor het hele leger begon te vluchten. Pompeius werd overmand tot paniek en liet zijn mannen achter. Hij vluchtte naar het kamp. Toen Caesars leger ook tot het kamp kwam, hulde Pompeius zich in een oude mantel en vluchtte naar een haven. Daar charterde hij een schip om eerst in Mytilene zijn vrouw op te halen en vervolgens te maken dat hij wegkwam. In het kamp van Pompeius heerst de verslagenheid. Hun veldheer was gevlucht en ze hadden nu met Caesar te maken. Sommige senatoren stapten over naar Caesars winnende kamp, maar Cato bleef trouw aan zijn principes. Hij zwoer zelfs om tot het moment waarop Caesar verslagen was, zijn baard niet te scheren. Erger nog, en dat kunnen we ons nu helemaal niet meer voorstellen, hij riep uit dat hij tot die tijd zittend zou eten en niet liggend. Caesar keek de volgende dag naar het slagveld vol lijken van Romeinse burgers. Door de veten tussen hem en de senaat lag hier allerlei landgenoten op de grond. Dit stemde hem droevig. Hij besloot vrijwel iedereen van de Pompeaanse zijde met mildheid te behandelen. Eén man had zijn speciale aandacht. Caesars oogappel, Marcus Junius Brutus, de zoon van Caesars oude liefde, was nergens te bekennen. Brutus had naar Pompeius zijde gestreden, maar werd vermist. Caesar liet een zoektocht uitvoeren naar hem. Toen Brutus ongedeerd gevonden werd, was Caesar gelukkig. De slag bij Pharsalus brak Pompeius leger, maar Pompeius zelf wist te ontkomen. Over drie weken zien we welke stappen hij onderneemt in een poging om de overhand terug te vinden.